Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En vandaag staat Labyrinth in het teken van vruchtbaarheid, want het lijkt allemaal zo makkelijk een kind maken. Maar in praktijk blijkt dat niet voor alle stellen even gemakkelijk. Waar ligt dat aan? En hoe ver kunnen we inmiddels gaan met het bevorderen of oprekken van onze vruchtbaarheid? Hoe ver willen we daarin gaan? En wat is er eigenlijk om mee te beginnen bekend van de ingrediënten die uiteindelijk tot dat kind moeten leiden? De eicel en de zaadjes. Volgens sommige zijn die eitjes bijvoorbeeld nog een beetje een black box. Welkom in de studio, Bart Fauser, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in Utrecht. Um, de aanleiding om te praten is het boek dat net is verschenen... dat u samen met uw Vlaamse collega Paul de Vroei heeft geschreven met de titel Baby Making. En in dat boek schrijft u dat uh, mensen eigenlijk heel slecht zijn in het voortplanten. En dat vond ik opmerkelijk, want we zijn net de 7 miljard gepasseerd met z'n allen. En toch zegt u, we zijn niet zo goed in voortplanten. Ja, dat is een interessante paradox. Hè? En, en, en dat lijkt natuurlijk raar op het eerste gezicht. Hoe kan dat nou? Uh, maar als je dus kijkt naar de kans op een zwangerschap... bij tussen aanhalingstekens normaal vruchtbare mensen... en als je dat dus in één menstruatiecyclus vergelijkt met heel veel dieren om ons heen... dan zijn wij inderdaad hele slechte voortplanters. Uh, dus de kans bij ons om in één cyclus spontaan zwanger te worden... is veel en veel lager dan bij heel veel diersoorten dicht om ons heen. Hoe, hoe, hoe staan we er nu voor? Hoe groot is de kans om uh, zwanger te geraken... als je geen voorbehoedmiddelen gebruikt bij een één per cyclus? Ja, in, in de optimale uh, omstandigheden, dus als mensen jong zijn en, en uh, niet ziek zijn uh, en, uh, en ook gemeenschappen hebben op het juiste moment, uh, hè, dus op het juiste moment in de cyclus, dan is de kans uh, maximaal zeg 25%, dus één op de vier keer. En dat ligt bij, bij uh, poes en hond ligt dat veel hoger? Ja, er zijn dus veel, uh, uh, nogmaals, dieren om ons heen, daarbij ligt dat 90%. Uh. Ligt het ook aan de, de paringsintensiteit van de dieren? Dat, dat ze het gewoon vaker doen? Daar, daar, daar lijkt het niet op. Uh, het ligt uh, vooral aan nou, de bevruchting, de, de innesteling... maar ook aan zeg maar, de kwaliteit van de embryo's. Uh, er zijn ook een heleboel beesten waarbij miskramen... wat u weet dat bij mensen heel veel voorkomt... Dat, dat, bij allerlei andere diersoorten om ons heen gebeurt dat niet. Uh, en in, in de miskramen, meestal is de reden daarvoor... dat embryo's chromosomaal afwijkend zijn... en dat de natuur dat als het ware uh, opruimt. Wat uit het boek ook blijkt is dat we eigenlijk heel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 Het ei van Jaap Fischer. Bart Fauser zit hier in de studio, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde... aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. We gaan het hebben over de razendsnelle ontwikkelingen... in de laatste dertig jaar ten aanzien van de menselijke voortplanting. Het ei is fascinerend voor u, neem ik aan, als voortplantingshoogleraar. Absoluut, ja. Heeft u ook iets met wat er uiteindelijk uit voort kan komen, baby's? Ja, ja, meer en meer. Hè. Als je kijkt naar de historie van de voorplandesgeneeskunde... in zijn algemeenheid, en, en, en zeker ook mijn eigen voorgeschiedenis... dan was eigenlijk hè, de werking van de eierstok... en het stimuleren van de werking van de eierstok... en het zwanger worden, was eigenlijk eh, nou ja, de belangrijkste scope. En nu is het wel meer en meer ook een evaluatie van wat wij doen. Eh, wat betekent dat voor de zwangerschap? Wat, en met name ook wat betekent maar dat ik voor de kinderen? Of u, of u persoonlijk iets met kinderen heeft... Ja, zeker. Ik, ik heb zelf kinderen. En, en uh, dus ja, de kinderen is de toekomst. Dat is een van de redenen ook om dit boek te schrijven. Omdat je dus ziet dat er in, in Europa ontwikkelingen zijn, met name dus in steeds minder kinderen. En waarvan ik denk dat nou, maar weinig mensen zich daarvan bewust zijn wat voor een enorme consequenties dat heeft. Want uh, u heeft ook een verantwoordelijkheid naar het kind, wat er nog niet is, want, want uh, uh, laten we maar meteen diep in de praktijk duiken van, van de, de vruchtbaarheidsbehandeling in 1978, de eerste reageerbuisbaby uh, in, in Nederland, of nee, uh, in de wereld, in 1983 pas, pas ja. in Nederland. Weten we eigenlijk al wat de gevolgen zijn voor die kinderen van uh, alle nieuwe zwangerschapstechnieken? In hoeverre werken we in het ongewisse? Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. En, en nou, daar wordt natuurlijk ook al lang over uh, gesproken. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Uh, uh, je, je weet het niet, je weet het niet zeker. Je weet het pas zeker als je het gezien hebt. Uh, en wat we ons meer en meer bewust zijn... is dat in het begin keken we naar gezondheid van kinderen... ja of nee, nadat ze geboren werden. Toen een beetje later. En of je daar aangeboren afwijkingen in tegen Komt, maar geleidelijk aan wordt meer en meer duidelijk dat de gezondheid van een kind op latere leeftijd al heel vroeg in het leven en waarschijnlijk al tijdens de zwangerschap, tijdens het embryonale leven. Uh, bepaald wordt, uh, voor een groot deel bepaald wordt. En dat maakt dus, dat als je dat dus even vertaalt... die kennis die we nu hebben uh, naar de reageerbuisbevruchting... waarbij natuurlijk hè, nou ja, het begin van het leven in, in, in, in het bakje in het laboratorium uh, plaatsvindt... Uh, en waarbij we weten dat er een enorme complexe regulering van genen en, en, en, en, en, en he, hoe eiwitten gemaakt worden... dat dat dan al plaatsvindt. En ik denk dat dat noopt tot bescheidenheid aan de ene kant, aan onze kant. En dat noopt ook om heel goed na te denken en te volgen... wat we doen en wat de gevolgen daarvan zijn. De eerste IVF-baby is dan nu 33 jaar oud. Maar het gros is, is nog iets jonger. Dus je kunt nog niet met zekerheid zeggen... wat er op latere leeftijd misschien voor kwaaltjes komen. Exact, de, absoluut. Want de, de, kijk, aan de ene kant is het goede nieuws dat het, de eerste IVF-baby. He, die heeft zelf kinderen inmiddels. En die zijn spontaan, dus zij zijn spontaan zwanger geworden. He, je zou de eerste associatie leggen tussen vruchtbaarheid uh, en, he, van de moeder en vruchtbaarheid van, van de dochter. Maar je moet niet vergeten dat, zoals de bevruchting aanvankelijk is ontwikkeld. was voor vrouwen met afgesloten eileiders... Dus daar was in principe aan de eierstok zelf helemaal niks uh, mis. Alleen de eitjes en de zaadjes konden elkaar niet bereiken. Dat was in dit eerste IVF-kind uh, ook het geval. Uh, en, maar nu zijn de redenen waarom IVF gedaan wordt totaal anders. Afgesloten eileiders... komt eigenlijk bijna niet meer voor... als reden van IVF. Dus dan heb je dus de situaties... van de moeder. Hoe die bepalend zijn... voor de zwangerschap. Vergeet ook niet de leeftijd. De vrouwen die nu behandeld worden... zijn duidelijk ouder dan 20 jaar geleden behandeld. En we weten dat leeftijd op zich een factor is. Nou, dan praat je ook over overgewichten... voeding, et cetera, et cetera. En wij kunnen dat niet allemaal controleren. We kunnen dat ook niet allemaal in de hand... Nemen. En dan heb je ook nog e uh, embryo's die helemaal ingevroren zijn geweest. Uh, embryo en al in, in de vriezer. Exact. Dan heb of je die... eitjes die ingevroren Precies, zijn geweest. Uh... Zaadjes die ingevroren zijn exact, geweest. Exact, want zo was het dus ook met het invriezen van, van embryo's. Dat is ook eigenlijk al vrij vroeg. Ook in 83 hè, is, is de eerste uh, uh, uh, zwangerschap ontstaan van een ingevroren embryo. Nou, je kan je voorstellen, toen ook, als je toen aan die mensen die dat toen gedaan hebben uh, vraagt, had gevraagd van, weet je zeker dat die kinderen gezond zullen worden? Nee, zeker wist je dat niet. Dat geldt hetzelfde voor die, ik zie hè, de methode door Paul de Vroei, de, de, de co-auteur van het boek, uh, ontwikkeld in Brussel. Daar was ook heel veel discussie over. Van, is dat wel veilig? Kan dat wel? Daar heeft nou, Nederland ook jaren wat over was, praten. Wat was dat ook alweer? De, de ICSI? Dan... Ja, de ICSI is, he, de, de, dat staat voor intracytoplasmatische sperma-injectie. En dat wil zeggen dat je met een naald een zaadcel in de eicel... Brengt. Dus je prikt er echt doorheen. Je prikt er in. En, en als het ware dan duw je een zaadcel die ijscel in. Dus je, laat ze, je stelt ze niet aan elkaar voor in een reageerbuis, maar je zorgt gewoon dat die bevruchting... Exact. plaatsvindt. Exact. En dat, dat doe je dus in omstandigheden... van hele slechte zaadkwaliteit. Waarbij we weten dat als je die paar zaadjes... die je nauwelijks bewegen bij een eicel brengt... dan leidt het dus niet tot een bevruchting. Wat het normaal binnen de IVF meestal wel doet. Dat is natuurlijk een ander ding. Uh, uh, als je bij één goede e ejaculatie... heb je 60 miljoen zaadjes... van wie uiteindelijk één of twee hooguit het eitje bereiken. Dus als de hele bevolking van Frankrijk aan zaadjes waarvan uiteindelijk eentje maar uh, terechtkomt in dat ei... Uh -huh. Dan pak je nu eigenlijk een zaadje van wie je niet zeker weet... of die dat normaal in de vrije ja. natuur gered zou hebben. Ja. Nee, dat is helemaal waar. Want je passeert als het ware de natuurlijke selectie aan de andere kant. En dan kom ik terug bij uw eerste vraag. Ja, die natuurlijke selectie... die werd er kennelijk ook niet zo heel erg uh, goed. Want anders hadden we ook niet zoveel miskramen. Hè? Daar is er kennelijk ook iets niet goed gegaan met die natuurlijke selectie. Uh... Of misschien is dat deel van de natuurlijke selectie... dat de natuur zegt, nou, ik wil niet dat alles maar geboren wordt. Want het moet gewoon heel erg sterk zijn. Ja, als de maar man. ik bedoel... er zijn dus andere diersoorten... waarbij de selectie van of een zaadcel... Het leidt tot een bevruchting... kennelijk strenger is dan bij de mens. Omdat er dus bij de mens... veel vaker he, chromosomaal afwijkend... aangelegde embryo's ontstaan. Zou je kunnen zeggen dat uh, de ontwikkeling... toch ook een beetje heeft plaatsgevonden... Door, door cowboys? Dat klinkt heel oneerbiedig, maar... je zou ook kunnen zeggen pioniers, maar... Ja... Nou ja, als ik het netjes formuleer, hè, we leven in de tijd van de evidence-based geneeskunde. Dat wil zeggen hè, dat je geneeskunde alleen toepast op basis van studies en, en, en, en bewezen effectieve behandeling. Nou, als die regels 20, 30 jaar geleden ook golden, dan was de IVF nooit ontwikkeld. Uh, want je wist de gevolgen niet, dat is per definitie uh, natuurlijk zo in deze situaties. Dus we kunnen aan de ene kant zeggen van, uh, hè, gelukkig dat dat er toen nog niet was, want anders was de IVF niet, of veel en veel later ontwikkeld, met alle gevolgen van dien voor de individuele echtparen. Aan de andere kant, en daarom ik heb de term cowboys uh, ook wel eens gebezigd in het verleden, aan de andere kant moet je natuurlijk uitkijken, want er zijn ook veel mensen, ja, die vinden dingen verantwoord en die doen uh, dingen waarvan je zegt van, ja, maar hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou die risico's uh, dat is het moeilijke, want we doen nu allemaal IVF, althans, er is geen ziekenhuis die, die zich er tegen keert. Aan de andere kant wordt heel veel dingen, worden van, wordt van gezegd... Nou, dat moeten we absoluut niet doen, klonen... om maar iets radicaals ja. te noemen. Ja. Met welk argument kun je dat ja. er nog verbieden... als ja. het in de tijd zelf ook in het ongewisse gebeurde? Ja. De, de... Dat is moeilijk een, twee die te zeggen. Ik, ik moet wel zeggen dat, ik, dat dat een van de drijfveren was voor mij... om dit boek te schrijven, juist om te proberen... Uh, ook met de samenleving in discussie te gaan uh, daarover of uit te leggen wat we hebben gedaan, uh, waarom, en ook wat de dilemma's zijn waar we nu mee spelen. Uh, het, het is niet een zwart- of wit situatie. Dus, dus je, je kan daar niet hele uh, nou ja, harde uitspraken over doen. Dus je zal het toch van geval tot geval moeten bekijken. Wat is er bekend? Ook uit dieronderzoek. Uh, over, over veiligheid, over doelmatigheid. Dus, uh, en op basis daarvan Vertrouwen hebben in de dokter uiteindelijk. Ondanks dat er cowboys zijn, moet je toch uiteindelijk aan het professionele oordeel van de artsen het overlaten of het kan of niet. Nou, ik denk niet alleen. Uh, dat, dat zou denk ik weer een beetje terug uh, naar af zijn. En dat zie je ook nu, dat die discussies plaatsvinden met allerlei andere professionals om ons heen. Uh, inclusief ethici, uh, van, uh, juristen uit de zorg, uh, nou, afhankelijk van het, van het probleem, multidisciplinair. Ik denk wel dat er nog veel ruimte is om die discussie wat uh, effectiever te laten verlopen. En ik denk dat met zoals zoveel zaken... dat we nu heel vaak uh, eindeloze rondjes draaien... en uiteindelijk door de maatschappelijke discussie worden ingehaald. Kortom, uh, niet te emotioneel zijn in die maatschappelijke discussie. Niet te emotioneel zijn, maar op een gegeven moment wel gewoon knopen doorhakken. Uh, en, en niet maar eindeloos blijven rondjes draaien. Voor een kind heb je nodig een eicel en een zaadcel. Dat klinkt nog heel simpel. Maar tot succes leidt het niet altijd, die combinatie. In het fertiliteitslab in Utrecht wordt onderzocht waarom dat zo is. Verslaggever Remy van de Brand ging er naartoe. En sprak met Bernard Roelen, bioloog en hoofd van dat Utrechtse laboratorium. Dit zijn de... Ovaire of eierstokken. Dat zien ze er toch charmant uit. Zien er heel charmant uit. Vanochtend zijn ze binnengekomen. Verse eierstokken. Opgeblazen, vleeskleurige bollen. Afkomstig van. Eveneens vanochtend, geslachte koeien. En eierstokken in in mensen. Die zijn ietsje kleiner, maar in principe zien die er hetzelfde uit. Bernard Roelen, bioloog en hoofd van het Fertiliteitslab in Utrecht doet onderzoek naar wat er in die eierstokken zit. De eicel. Een slang in een slangetje. Een, een slang in een slangetje, want we gaan met bullen van vacuüm... gaan we de eicellen uit de eierstokken zuigen. Die voor een lichaamcel niet alleen bijzonder groot is... maar volgens Roelen ook razend interessant. Handschoenen uit. Eieren mee? Eieren mee. Schammer. Missen dat hele kleine beetje... Ja, het is niet zoveel helaas. Piskleurige vloeistof ja. in een buisje. Waar dan hopelijk wat eieren in zitten, maar we zullen het zien. Die eicel heeft alles in zich, ook al is het maar één cel... die eicel heeft alles in zich om een compleet nieuw dier te vormen. En als een eicel bevrucht wordt door een spermacel, die eicel gaat delen, er wordt een embryootje gevormd. Verschillende cellen in dat embryootje gaan differentiëren of specialiseren. Die cellen krijgen allemaal specifieke taken. En als de cellen eenmaal gespecialiseerd zijn, dan kunnen ze eigenlijk niks anders meer. Een hersencel kan geen hartspiercel meer worden. Maar die eicel die moet ervoor zorgen dat al die verschillende cellen nog gevormd worden. Dus dat is een, echt een ontzettend bijzondere cel. Maar daar is toch ook zaad voor nodig? Daar is ook zaad voor nodig, dat klopt. Dus een eicel heeft ook maar één set chromosomen. Normaal gesproken hebben cellen twee sets chromosomen. Er komt een zaadcel bij, die heeft ook één set chromosomen. Voilà, je hebt een cel met twee... Perfect match. Perfect match met twee sets chromosomen. Wat je ook kan doen, en dat uh, gebeurt met kloneren als je een lichaamcel neemt... bijvoorbeeld weer die hartspiercel... je haalt daar de kern uit... en de kern is het deel waarin zich het DNA bevindt... je stopt die kern in een eicel... en uit die eicel heb je het genetisch materiaal verwijderd... maar je stopt daar die dubbele set chromosomen van die hartspiercel in... dan wordt er weer een compleet embryootje gevormd. Dat betekent dat die eicel ervoor gezorgd heeft dat het genetisch materiaal van die hartspiercel geherprogrammeerd wordt en we helemaal terugvalt in een ja, naïeve staat. En er kan weer een nieuw embryootje gevormd worden. En dat gebeurt allemaal door het cytoplasma van de eicel. Ja, dat wou ik zeggen, want blijkbaar zit er dus meer in die eicel... dan alleen het genetisch, het gewoon Precies. puur het genetisch ja. materiaal. Ja, ja, zeker. Dus het is, het is echt een hele bijzondere cel. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eens kijken. Wat er allemaal te zien is. Als je onder het microscoop kijkt. Ja. Oh ja, in het midden ligt die. Uh, dus uh, wat je hier ziet onder het microscoop is een uh, grote ronde cel. En bij, uh, bij runderen is die uh, heel donker. In tegenstelling tot bij mensen waarin die redelijk transparant is. En je ziet er een grote, dikke, laag omheen van hele kleine celletjes. En dat zijn de cumuluscellen. Die eh, zorgen onder andere zorgen dat die eicel goed rijpt. Het is echt een uh, spiegeleitje, zeg maar. Ja. Met uh, die ronde eicel in het midden en dan die celletjes eromheen. Ja, ja als je, het, je ziet het natuurlijk tweedimensionaal. Maar het is echt een, uh, ja, een ronde bal. Ja. Uh, een planeet, bij wijze van spreken. Het is heel sferisch. Maar is er bekend wat er in die vloeistof van die eicel zit? Wat voor, wat voor stoffen, Gede eiwitten daarin zitten... die ervoor zorgen dat uiteindelijk nou ja, een meercellig embryo ontstaat? Gedeeltelijk is wel bekend wat er in, in dat cytoplasma... In, dat, in die vloeistof van die eicel zit. Maar heel veel dingen die, die weten we ook niet. Dus dat, dat, daar doen we naast zich onderzoek naar. Dat is eigenlijk wel handig, toch? Om te weten, ook als je uiteindelijk vruchtbaarheidsbehandelingen... zoals IVF gaat doen, dat je een beetje... Want nu worden embryo's geselecteerd, maar niet zozeer eicellen, toch? Nou, Wat heel nuttig zou kunnen zijn, is als je weet... wat zorgt er dan voor dat een eicel inderdaad bevrucht kan worden... en een gezond embryo levert? En, en wat zorgt ervoor dat, dat een eicel ten gronde gaat? Zoals in een, in een eierstok bevinden zich miljoenen eicellen, waarbij er bij een vrouw... maar ja, maximaal een paar honderd ooit overleven, de eisprong ondergaan... en de kans hebben om bevrucht te worden. En waarschijnlijk is het zo dat ook niet iedere eicel die um, overleeft en de condensatie daarbij echt een embryootje oplevert. Dus er zit nogal een verschil tussen de, de ene eicel en de andere, andere eicel... En als je IVF gaat doen, in vitro-fertilisatie, dan zou je eigenlijk willen weten. Zelfs in, het, in de eierstok van de vrouw. nou, Die eicel moeten we hebben. Die halen we eruit. Dat blaasje. Dat bla blaasje. Dat ei, dat halen we eruit. Dat bevruchten we. Het wordt een embryootje. Dat plaatsen we terug in de vrouw. En klaar. Ja. Geen restembryo's meer. Hoppakee. Hoppakee ja. Dus dat is onder andere het onderzoek uh, wat wij doen. Wat bepaalt nou een gezonde eicel of een niet gezonde eicel? Hoe kan je die cellen onderscheiden? En met menselijke eicellen kan je zoiets moeilijk doen... omdat je eenvoudigweg niet aan duizenden eicellen kan komen. Maar met die koeien-eicellen kunnen we daar een heel mooi onderzoek aan doen. En dan hopen we natuurlijk dat we, als we resultaten gevonden hebben... dat we die kunnen vertalen naar de mens... Ligt het dan altijd of meestal aan de eicel, als het, als het niet lukt? Uh, meestal wel. Het kan natuurlijk zijn dat, het, dat, dat er iets mis is met de spermacellen. Maar spermacellen worden ook miljoenen geproduceerd. Er is een enorme competitie tussen de spermacellen. En normaal gesproken is het, er, is het zo dat die competitie er wel voor zorgt... dat de goede spermacellen die eicel uh, vinden... Het kan ook zo zijn dat die ijsel op zich wel goed was... maar dat er na de rand iets misgaat. Dat het genetisch materiaal van het embryootje zelf niet goed is. Dat kan natuurlijk dat ook. Dat de combi niet goed is. Dat de combi niet goed is, dat, dat ze niet goed gecombineerd hebben. Of, er zijn allerlei dingen die, die je komen de denken. Een en ijsel. Ja. Ja, ja. Zou je je kunnen voorstellen naar iets anders onderzoek te doen dan de ijsel? Oh, ja, zeker wel. Oh. <laughs> Nou, um, niet nee, iets anders dan een, een vroeg embryootje. Dus de, de eicel en een vroeg embryootje, dat is wel hetgene wat ik het aller, aller, aller interessantste vind. Waarom? Nou, omdat het het begin van het leven is. Het is, het is zo fascinerend. Zo was er niets en zo is er een heel nieuw iemand. En zo is er een heel nieuw iemand, ja. ja. Vanuit twee celletjes die bij elkaar komen, wordt er een heel nieuw persoon gevormd Met een eigen identiteit en een, en een eigen karakter en een eigen uiterlijk. Het is heel bijzonder. Het is echt een wonder. En dan, dan kijk ik nog op cellulair niveau. Maar je kan nog veel dieper kijken, ook op niveau. Nou, dan is het helemaal een wonder hoe dat, het, hoe dat die... Die chromosoomparen elkaar vinden en elkaar dan op de juiste manier met elkaar matchen en dan ook weer gaan delen. En bij iedere celdeling moet er dan ook weer nieuw DNA gevormd worden. Dat DNA moet afgeschreven worden, er moeten eiwitten van gemaakt worden. Het is, is ongelooflijk complex. Bernhard Bernard Roelen van het Fertiliteitslab in Utrecht... een reportage gemaakt door Remy van den Brand. U luistert naar Labyrinth Radio, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR. En hier in de studio zit Bart Fauser, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in Utrecht. Um, we hadden het er net over wat er allemaal mogelijk is... maar als ik het boek goed begrijp is eigenlijk uw voornaamste klacht... dat er zo weinig vorderingen zijn in de voortplantingsgeneeskunde. Nou, dat interpreteer ik iets anders. Uh, kijk, aan de ene kant, ik, ik, uh, ik deel de fascinatie die je net hoort... van Bernard Roelen over wat er allemaal gebeurt. Uh, maar daar gaat het over dieren. En, en uh, nou, daar kun je over discussiëren of de grenzen voor dieren... wat je wel en niet kan doen, anders ligt dan bij mensen. Maar ik denk dus dat er een enorme... Uh, nou ja, uh, uh, gewicht op onze schouders rust dat wat wij nu doen uh, dat, dat het kan zijn dat je 50 jaar later met de consequenties daarvan geconfronteerd wordt hè? als wij al lang nou ja, niet meer praktiserend zijn en wellicht niet meer leven uh, dus ja je doet nogal wat uh, en, en ik vind dus dat we dat elke keer weer opnieuw ons moeten realiseren. Aan de andere kant, en daar is Nederland in het verleden heel goed in geweest... als wij natuurlijk altijd het braafste jongetje van de klas willen zijn... en altijd uh, alles uh, niet willen doen en voor ons uitschuiven... je moet je voorstellen hoeveel mensen je dan nou ja, de vreugde van een kind uh, onthoudt. Maar hoe zou dat moeten? Want uh, vindt u dat de politiek gewoon goede wetten moet schrijven? Of vindt u dat het aan het oordeel van de arts moet worden overgelaten? Of is er nog een andere oplossing? Nou, ik denk, uh, de, de, de keuze aan de politiek lijkt mij uh, geen goeie... om um, de ontwikkeling te sturen. Ik Waarom denk niet? Dus dat je, nou ja, omdat die vaak erg ver... Er vanaf staan uh, natuurlijk niet uh, alle know-how bezit uh, uh, die, die nou ja, noodzakelijk is om een genuanceerde discussie daarover hebben. Dus ik denk dat je de besluitvorming daar in eerste instantie aan de professionals. en ik, ik wil dan niet alleen zeggen de dokters, uh, maar gewoon de mensen die hier verstand van hebben vanuit de verschillende disciplines. Dus een, een soort commissie die dan zou moeten worden opgericht uh, van voortplantingsgeneeskundigen. Die kijk deze technieken komen eraan en hier zouden we daarmee op moeten gaan op exact. deze manier. Exact, en hè, met een mooi woord, dat heet proactief. Terwijl in Nederland lopen wij in de discussie nu altijd uh, uh, achter de feiten aan. Wat is Iemand iets, waarvan, iets... U, waarvan u zegt van nou, hier zou nu discussie over moeten zijn waar, waar u die discussie helemaal niet hoort? Nou, bijvoorbeeld hè, over, over, over leeftijdsgrenzen. Dat, dat is uh, de leeftijdsgrens die nu gehanteerd wordt. Die is, in, in mijn ogen, dat heb ik al jaren geventileerd. Maar nu zie je meer en meer hè, uh, dat mensen dat ook vinden. Die is eigenlijk obsoleet. Die is verouderd. Uh, hè, de, geeft de leeftijdsgrens van 45 jaar. Daar zullen we dus opnieuw naar moeten kijken. Maar daar heb je dus een forum voor nodig om dat te doen. En dat is er eigenlijk niet. Er uh. was toch al ophef, want er was een vrouw van 62 die is gewoon naar het buitenland gegaan om daar uh, een, een embryootje in haar uh, baarmoeder te laten planten en die werd moeder, dat, ja. dat was een, een vrouw in Friesland ja. buitengewoon verontwaardigde reacties in de Nederlandse media uh, harde uithalen van columnisten wat, wat vond u daarvan? Ik vond dit een mooi voorbeeld van uh, het gezegde... dat Nederlanders een kort lontje hebben. En, en ik vond weinig respectvol met deze mevrouw Omgingen. Dat, laat, uh, of dat staat los van het feit dat ik ook... Denk dat dit niet verstandig is om dat te doen. Maar ja, je ziet dus hoe het werkt. Als de Nederlandse artsen zeggen, dit vind ik niet verstandig. Dan gaan ze gewoon naar het buitenland en daar kan het wel. Ja, maar ik denk, je ziet vooral wat er gebeurt. Als wij onszelf buiten de maatschappelijke discussie zetten. Door besluitvorming niet transparant en, en niet regelmatig te herzien. Dus wij hebben nu nog een, een, een richtlijn. Een, een, meer nog dan een richtlijn. Dat is bij wet, die leeftijd van 45 jaar. En ik denk ook dat dat moeilijk te verdedigen is. En, en je je ziet dus dat meer en meer mensen dat niet accepteren en het elders gaan halen. Dus ik denk dat we wel degelijk ook de hand in eigen boezem moeten steken en zeggen: als wij daarover duidelijker de argumenten pro en contra. en dat ook hè, continu doen met allerlei dingen. en daarover aan de maatschappij verantwoording afleggen en daarover met de maatschappij in discussie gaan. dan, dan, dan creëer je veel meer draagvlak. Maar stel dat je die grens zou opbreken en ze zeggen: Nou, uh, voortaan tot 58. Dan heb je nog altijd mensen van 63 die alsnog naar het buitenland gaan. Tuurlijk, maar ik denk ook niet dat je de illusie moet hebben om alles te kunnen regelen. Wij leven niet op een eilandje. We hebben open grenzen. Dus het feit dat je. Het zal ook. Kijk, de oplossing zou natuurlijk zijn om met alle landen dezelfde richtlijnen daarover te formuleren. Nou, dat lijkt een utopie om dat te doen. Er zijn zo enorm veel verschillen. Cultureel, religieus, historie, et cetera. Dus nou ja, je zal moeten accepteren dat niet altijd iedereen blij zal zijn met wat je zegt. En dat dat zegt, dus... u, zegt u zelf weleens nee in de praktijk? Of heeft u weleens nee gezegd? tegen? Absoluut. En, en in wat voor gevallen gaat het dan om? Bijvoorbeeld mensen die te oud zijn, kan ik me voorstellen... Ja, leeftijd is dus een hele duidelijke en hele simpele. Want we zijn gewoon aan de wet gehouden. En, bij en wet... geen vertrouwen in de relatie van, van de, de patiënten? Dat kan. Dan, dan, dan begeef je natuurlijk al meer op glad ijs. Uh, wat u helemaal in het begin zei. Ja, wij zijn ook eigenlijk bij wet gehouden... om het belang van het kind mee te wegen in onze afweging. Uh, en die afweging... Omtrent het belang van het kind in een gegeven situatie. En nou ja, de, de, de, de, de, waarbij je dus zorgen maakt over de toekomst van het kind. Dat kan medisch zijn hè, vanwege aangeboren afwijkingen in, in de familie. Dat kan sociaal zijn. Uh, uh, dus zo, zo zijn er. Uh, uh, Want verzoeken. uiteindelijk, ja, laat het maar hardop zeggen: niet iedereen zou een kind moeten krijgen. Maar het lijkt me nogal ingewikkeld voor een arts... om degene te moeten zijn die dat oordeel ja. velt. Ja, dat is ook zo. Dat, dat is ook buitengewoon ingewikkeld. En daar wordt natuurlijk al, al lang... ik zou bijna zeggen, dat is een van de weinige voorbeelden... waarbij er wel regelmatig over gesproken wordt. Eh, waar, waarbij eh, ook eh, nou, twee jaar geleden nog... Hè, dat heet zo mooi, hè, morele contra-indicaties... maar waarbij er dus een stuk is, is eh, geproduceerd... een beetje van hoe kijk je aan tegen problemen... en hoe kun je daar zorgvuldig mee omgaan. Of vermoeden problemen en hoe kun je daar zorgvuldig mee omgaan. Maar de commercie rukt ook op. Niet eens zozeer in Nederland, maar wel elders in de wereld. Dus bij een commerciële kliniek kan iedereen ja. uiteindelijk gewoon ja. als hij maar betaalt een kind krijgen. En ik vind het ook zeker niet denkbeeldig dat die situatie heel binnenkort in Nederland ook is. Dat als men de, nou ja, u kent dat, alle privé-initiatieven, ZBC's als men binnenkort de vergoedingen voor IVF-behandelingen gaat terugdraaien, waar het op lijkt, dan zal ook dus in Nederland een vrije markt gaan worden En inderdaad, als mensen zelf betalen... dan krijg je natuurlijk meer consumentengedrag. En dan is het van, uh, ik betaal ervoor... dus u hebt maar te leveren de, de dienst die ik wens. Dingen die voorheen niet mogelijk waren... worden nu wel mogelijk. Een man gaat weg bij vrouw. Vrouw blijft alleen achter... maar heeft nog zaad ingevroren van man uit betere tijden... of misschien zelfs al een hele bevruchte embryo. En kan dus, lang nadat de relatie voorbij is... alsnog zeggen, Henk, ik ben zwanger... en het is van jou. Ja, in theorie kan dat. In de praktijk denk ik niet. Omdat bijna altijd de situatie als er zaad ingevoerd, als wij dus zaad in bewaring hebben, wat is ingevoerd, dan hebben we van tevoren alle verschillende scenario's... met de mensen doorgesproken. En dan wordt dus daarin ook eh, zeg maar, keuzes gemaakt over hoe verder. En dat is zeg maar, een overeenstemming van hun beiden, die door hun beiden zijn ondertekend. Maar dat geeft ook dus beperkingen aan. Dus niet iedereen kan zomaar doen wat hij wat wil. Nee, u bent geen jurist, maar ook, ook voor uh, wetgevers lijkt me lastig dat je te maken hebt met draagmoeders. Of dat je te maken hebt met uh, verwekkers die al lang overleden zijn. Dus dat je allemaal ouderschapsconstructies krijgt waar onze wet eigenlijk niet tegen opgewassen is. Absoluut. En, en uh, wat voor mij wel een eye-opener was, is dat er ook steeds meer uh, uh, juristen, hè, van, zeg maar oorspronkelijk vanuit de kinderbescherming... Uh, zich meer en meer bezighouden met de rechten van het kind. En ook meer en meer focussen op preventie. En ook meer en meer zien dat wat wij doen... natuurlijk nou ja, wellicht ook een stukje preventie kan zijn. Hè? Vanuit het oogpunt van het belang van het kind. Uh, dus dat, dat je niet wacht dat er problemen ontstaan... maar dat je probeert problemen te voorkomen. U zei, in Nederland moeten we ons niet buiten de discussie plaatsen. Daar leek ik in te lezen dat u vindt... dat we in Nederland misschien een beetje aan de tuttige kant zitten... waar het gaat om wat mag en wat niet mag. Klopt dat? Ja, ik heb dat ook al eerder ge geventileerd. Uh, uh, Nederland is een van de landen waarbij je dus een snelle toename ziet... in uh, het aantal echtparen dat naar het buitenland gaan... Uh, om, uh, om vruchtbaarheidsbehandelingen te krijgen, eisen... Uh, Eifstadonatie staat daarin voorop. De cijfers die daarin nou ja, vanuit de politiek gehanteerd worden, zijn denk ik vaak aantoonbaar onjuist. Dus je ziet Eén, we hebben het in Nederland, IJssel, natie, niet goed geregeld. Uh, twee, uh, ja, het lijkt er ook nog niet echt op dat daar nou veel verandering in komt. Drie, veel mensen zijn niet tevreden en, en kunnen niet uit de voeten met zoals wij het in Nederland doen. En indien ze dat dus kunnen permitteren, dan gaan ze naar het buitenland. Maar u was eerder de man die zei, de dokter moet ook af en toe gewoon nee zeggen. Bent u van mening veranderd? Nee, ik vind nog steeds, dan hadden we het uh, een paar minuten geleden... ...ik vind nog steeds dat je af en toe nee moet uh, Allee zeggen. Alleen niet op het punt van de ijzeldonatie. Nee, kijk, de dingen, de dingen veranderen. Hè. Er zijn de discussie over je moet af en toe nee zeggen, in ieder geval vanuit mij. Dat dateert al van, ik denk, 15 jaar geleden. Toen, toen nou ja, nou, nou, er nogal wat mensen vonden dat wij daar überhaupt niks over te, te vinden mochten hebben. En toen zei ik: Hallo, wij zijn er ook nog, wij moeten het wel doen. En ik wil gewoon verantwoordelijkheid kunnen nemen voor wat we doen. Maar dat betekent ook dat wij ook moeten kunnen zeggen: van uh, nu even niet. Ja, de maar, IJssel. Nu, sorry, maar, maar nu ja. is het dus vaak zo dat ik vind dus dat, dat, dat er allerlei behandelingen hè, in het buitenland uitputtend zijn uh, ontwikkeld en geëvolueerd. En dat wij nog steeds zitten na te denken of het wel of niet uh, kan. Uh, en, en ik constateer dat mensen ook in de samenleving daar minder begrip voor hebben. Dus nu zit ik inderdaad een beetje aan de andere kant van het spectrum... in een aantal nieuwe technieken en veranderingen. Zoals het invriezen van ijscellen uh, uh, Dat ik zeg van, hallo, kunnen we een beetje opschieten met de besluitvorming? Want de mensen hebben gewoon geen tijd en geen zin om erop te wachten. Nu nog moet je, als je zelf geen goede eitjes hebt, op zoek naar een, een eicel Dan moet je in je eigen omgeving gaan rondvragen of er niet een nichtje of een buurmeisje is die uh, die, die behandeling ja. wil ondergaan en die wat eitjes wil afstaan. U zegt, nou ja, er zou, er zou eigenlijk gewoon, net zoals er een spermabank is, ook gewoon een, een, een eierbank moeten zijn. Ja, ja, net of gewoon. Ik, ik wil er niet te luchtig over doen. Uh, uh, ik ben inderdaad erg voor het opzetten van een ijscelbank. Dat heeft vele voordelen ten opzichte van de huidige situatie. Ook in het kader van veiligheid, in het kader van matching. Maar wat voor mij nog het meest euh, nou ja, indringende is... dat net zo als ik 15 jaar geleden hè, af en toe eens ho riep, euh, toen werkte ik in Rotterdam... en nou, daar, daar zag ik allerlei probleemsituaties voorbij trekken... dat ik dacht van, dat kan toch niet waar zijn, dat kan toch niet goed zijn. Zo zie ik nu vaak vrouwen die dus niet zwanger kunnen worden van eigen eicellen. Ook omdat dat een beetje met onze patiëntenpopulatie samenhangt. En ik zie wat... Een moeite het kost voor zo iemand om op zoek te gaan naar iemand anders die eicellen wil. Ik zie wat een nou ja, psychologisch drama dat je, je met mensen opzaalt. En Ik voel me daar zelf bezwaard over. En patiëntenpopulatie bedoelt die die zijn al een beetje op leeftijd die hun eigen eitjes ja, zijn niet meer goed. Ja Of zeg maar onze bijzondere belangstelling is hè, werking van de eierstok en ook gestoorde werking van de eierstok. Dus wij zien uh, vrij veel vrouwen die vervroegd uh, of vroeger in de overgang komen dan normaal. En die zijn dus ook op jongere leeftijd al minder vruchtbaar... of niet meer vruchtbaar. Uh, en dat zijn vrouwen die alleen maar zwanger kunnen worden... met behulp van eicellen van iemand anders. Mag je er wat u betreft voor betalen? In Nederland is het officieel verboden, maar je mag wel een onkostenvergoeding geven. Zou het wat u betreft aanvaardbaar zijn om te zeggen... nou ja, het is een zware behandeling en je mist toch wat eitjes... dus uh, ik geef er gewoon geld voor? Ja, ik, kijk, het is natuurlijk een prachtige, uh, semantische discussie. Je mag niet betalen, maar wel een vergoeding. Ja, wat doe je met een vergoeding? Dat, die betaal je toch ook? Uh, dus ik, ik, ik vind het eigenlijk een, een, een non-discussie. Maar het is natuurlijk wel zo dat je je mag niet overbetalen. Want daarmee zou je mensen wellicht nou, een soort perverse prikkel geven... dat je mensen dingen laat doen die eigenlijk onverantwoord zijn. En ik denk dus, nou, dat is nou typisch zo'n voorbeeld waar je goed... Over zou moeten praten met verschillende disciplines. Want ik denk wat dat je er echt van uitkomt, wat is redelijk? Over, ja, wat is redelijk? Hebt u ja, nou ja, kijk, zoals het nu wordt geïnterpreteerd, maar dat staat nergens. Daar heeft de EU wat van gezegd en daar hebben alle landen zich aan uh, geconformeerd. En dat verhaal is nu een beetje van dat duizend euro redelijk is. Uh, als een redelijke vergoeding is. Uh, maar ja, dat is gewoon natuurlijk puur uh, natte vingerwerk. Uh, daar zou je natuurlijk best. Een, een, een, een, iets van op papier kunnen zetten van, hè, wat betekent dat in de zin van belasting, Want in je de moet, zin je van moet, tijd, Je uh... moet allemaal hormonen door je lijf ja. laten gaan en, ja. dan, en dan moet er, moet er iemand ja. tussen je benen met een dingetje die eitjes ja. gaan plukken. Dus ja. ik, ik zou het nee, voor duizend zou... euro niet doen. Precies. Ik, ik nou, heb maar je, de keus je zet... niet, maar... maar wat... je zou een, een, een, een, een, kijken hoeveel uren dat kost, uh, uh, weet ik wat verzuim van werk, reiskosten, bij mij weten ze, zoiets is er überhaupt nog nooit gedaan. Ik zou me ook goed kunnen voorstellen dat je dan hoger dan duizend euro uitkomt, uh, waarbij je toch aan de andere kant verantwoord is dat je nogmaals niet mensen dingen laat doen... wat eigenlijk wat ze niet kunnen overzien alleen maar voor het geld. Ja, mensen doen zoveel dingen alleen maar voor het geld. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik snap het. En, en, nou, het is wel vaker bediscussieerd, ook rondom orgaandonatie. Het is natuurlijk heel iets anders, maar het heeft wel overeenkomsten. Mag je daarvoor betalen, ja of nee? We zien in ieder geval, net als bij orgaandonatie, ook vooruitzichten dat de nood enorm hoog is. Eh, dat dus aan de andere kant mensen worden benadeeld. En, en we, zou, we zouden dat moeten bekijken en proberen of je met behulp van een redelijke vergoeding, en daar kun je nog over discussiëren waar dan dat, dat redelijk precies ligt, maar of je gewoon in die nood kan veranderen voorzien en ik denk het wel en ik heb het op me genomen om dat te, te gaan regelen in Nederland. Ja, en die uh, kliniek die moet dan in Utrecht komen, of die, die IJsselbank? Ja, wellicht op, op, op meerdere. We willen graag dat hoogcomplexe zorg in een beperkt aantal centra in Nederland. Dus ik, ik, ik zou daar geen alleenrecht voor Utrecht willen claimen. Maar, maar ik heb nog gezegd voor een, uh, uh, ja, voor een ja, IJsselbank. Ja, ik, ik, ik wil daar graag in, in, in, in dat vorm geven. Een kinderwens, daar hebben we het dus over. Wat is dat eigenlijk? En wat doet het met stellen als het maar niet lukt om die kinderwens in vervulling te laten gaan? Judith Uiterlinde schreef een boek over haar eigen verlangen naar een kind. Luister u naar enkele fragmenten uit dat boek. We lopen gearmd door New Orleans en blijven staan luisteren bij elke straatmuzikant. Mag ik je een onzedelijk voorstel doen, vraag ik. Zullen we een kind maken? Ik wil horen hoe die vraag uit mijn mond klinkt. Niet gek, geloof ik. Misschien is het echt wel een goed idee. Deze zwoele, heupwiegende stad lijkt me in een romantische roes van verstandsverbijstering te brengen. Want wat moet iemand als ik met kinderen... Ik wil verre reizen maken, mensen ontmoeten... nachtenlang feest vieren, dansen en flirten... mooi viool leren spelen en liefst ook saxofoon. De rol van tante past veel beter bij mij. De favoriete tante die exotische cadeaus voor je meebrengt uit verre oorden... die je meetroont naar de kroeg als je daar eigenlijk nog te jong voor bent. Zelf had ik zo'n lievelingstante die veel rookte en wijn dronk... en vrijwillig ongetrouwd en kinderloos was. Ze vertelde me over haar ingewikkelde verhoudingen met getrouwde mannen... Al waren die vaak problematisch, ik vond ze oneindig veel spannender en opwindender... dan het huwelijksleven van mijn ouders. Zo wilde ik het ook later. De dokter zegt dat ik het best kan wachten tot de tweede vrucht ook vanzelf het lichaam zal verlaten. Het lichaam heeft een natuurlijke neiging om doodmateriaal af te stoten. Hij vertelt ook dat bij een eerste miskraam gewoonlijk geen onderzoek plaatsvindt... want ze kunnen meestal toch geen oorzaak vinden... Het materiaal dat ik nog in de vriezer heb, hoef ik dus niet te bewaren. Oké, okay, dan mik ik het materiaal in de vuilnisbak. Samen met het veel te schattige katoenen babyvestje dat ik nooit had moeten kopen. Wat een hoogmoed om zo op de zaken vooruit te lopen. Nog steeds niet zwanger. Ik hou goed bij wanneer ik vruchtbaar ben en roep dan tegen Paul... Kom, we gaan weer een kind maken. We proberen van alles om het resultaat positief te beïnvloeden... Als ik een vallende ster zie, hoef ik nooit na te denken over mijn wens. Een vriendin geeft me een ketting met een steentje... dat ik direct op de huid moet dragen om optimaal effect te sorteren. Op het tafeltje naast het bed waar vroeger mijn pessarium lag... staat nu een Afrikaans vruchtbaarheidspoppetje van kleurige kralen bemoedigend te grijnzen. Daarnaast ligt een amulet uit hetzelfde continent... dat bij anderen al diverse malen zijn diensten heeft bewezen. Eigenlijk hoort hij ook aan een ketting om mijn hals, maar dan raakt het daar wat al te dicht bevolkt. Dus laat ik hem s'avonds voor het naar bed gaan als een roze krans door mijn vingers glijden. Het begint op me door te dringen dat er iets fundamenteel mis is met ons voortplantingsvermogen. Het is een allesondermijnend besef. Ik ben gewend de zaken min of meer onder controle te hebben. Als ik iets heel graag wil, zet ik me daar volledig voor in. En dan lukt het me over het algemeen. Het halen van mijn rijbewijs is een van de dingen die me erg veel moeite hebben gekost. Bij het afrijden zakte ik keer op keer. Ik kon me er ontzettend boos over maken. De grootste idioten zaten achter het stuur. Als zij het konden, dan moest ik het ook kunnen. Ik zette door tot ik het roze papiertje in handen had. Nu wint ik me erover op dat de grootste sukkels van zelfkinderen kinderen krijgen... terwijl wij als een stel geflipte intellectuelen... in bed metingen verrichten en grafiekjes bijhouden. Maar ditmaal brengt mijn woede me geen steek verder. Nu kom ik er niet met doorzettingsvermogen. Ik wil iets wat kennelijk niet lukt. En het is niet zomaar iets. Het gaat om voortplanting, de essentie van het leven. Het leven zelf. Dat ik me zo druk heb gemaakt om zoiets triviaals als autorijden. Met terugwerkende kracht had ik mijn rijbewijs zo ingeleverd... voor een succesvolle zwangerschap. Isabel is zwanger. Ineens begrijp ik waarom ze zo serieus had aangekondigd dat ze me iets wilde vertellen. Ik weet niet hoe ik moet reageren. Ik sta me wat felicitaties. Of is het een ongelukje? Nee, het is gewenst. Ze was van de zomer met haar nieuwe liefde op vakantie en toen besloten ze dat ze wel een kind wilde. Het was meteen raak. Ze is er wat door overdonderd, zegt ze. Ze had niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Het lijkt wel liefdesverdriet. Ik voel me verraden en buitengesloten. Aan de kant gezet, boos, jaloers. Op Noam, met wie ze zo onverwacht intiem is. En op de zwangerschap, die zij in de schoot geworpen krijgt. Het is nu vijf jaar geleden dat Paul en ik bedachten dat we kinderen wilden. Vijf jaar is veel tijd. En Isabel wordt zomaar, patsboem, zwanger. De oogst is goed. Twaalf eitjes. Nu is het afwachten of de bevruchting slaagt. Als ik gelovig was, kon ik nu gaan bidden dat het goed gaat. Na enkele dagen volgt het bevrijdende telefoontje. Vier eitjes zijn bevrucht, waaronder twee embryo's van uitstekende kwaliteit... volgens de mensen van het laboratorium. Ik dacht dat een eitje gewoon een eitje was en een zaadje gewoon een zaadje. Maar nu blijkt de combinatie van die van ons... embryo's van uitstekende kwaliteit te hebben geleverd... Ik voel me bijna trots. Voordat ze in de baarmoeder worden geplaatst... mogen we de twee embryo's even zien. Ze worden geprojecteerd op een televisiescherm. Ze lijken op frambozen. Twee rondjes die zijn opgebouwd uit kleine bolletjes. Dat zijn de gedeelde cellen. Ik raak ontroerd door hun onbeholpen tril... dat ze nu al iets menselijks lijkt te geven. Van de terugplaatsing zelf voel ik bijna niets. Ik vind het wel een plechtig moment... Na afloop worden we alleen gelaten. Ik moet nog een kwartiertje op mijn rug blijven liggen en Paul houdt mijn hand vast. We zijn er een beetje stil van. Wat moet je ervan zeggen? Wat moet je ervan denken? Er is nog helemaal niet zeker, maar toch, er bevindt zich weer een begin van nieuw leven in mijn buik. En daarmee is de hoop weer geboren. Mensen denken dat ze recht hebben op een kind... Als ze geen kind kunnen krijgen, doen ze te pas en te onpas een beroep op de medische stand. Ik ken geen mensen die zoiets te onpas doen... en reken mezelf al helemaal niet tot die zeldzame soort. Mijn zwager kennelijk wel. Waarom zou hij dit anders tegen mij zeggen? Ik weet heus wel dat je niet alles kunt krijgen zoals je het hebben wilt. Dat weet ik beter dan hij. Hij heeft makkelijk praten. Zijn vrouw, mijn jongere zusje, heeft me net verteld dat ze zwanger is van haar tweede kind... Zij ziet mijn kwaadaardige blik en trekt haar trui in een beschermende reflex over haar opbollende buik. Ik voel me als de boze vee bij het wiegje van hun aanstaande kind. Ik moet hier weg. Toch nog maar een vierde en laatste poging. Sinds die eerste keer krijg ik een preventief antibiotica scherm. Ik krijg nu ook roesjes omdat de punctie bij elke poging pijnlijker wordt... Die lichte vorm van verdoving lijkt bij mij niets uit te halen, in tegendeel. Ditmaal moeten er hulptroepen aan te pas komen om hun bedwang te houden. Ik stuit er alle kanten op, terwijl je uiteraard stil moet liggen als ze van binnen met een naald aan het prikken zijn. Na afloop kan ik twee dagen niet slapen en lopen. Als ik dit nog eens doe, dan volg ik het advies van het ziekenhuis, alleen nog onder narcose. Hoezo nog eens? Blijkbaar ben ik er in mijn hart nog niet van overtuigd dat dit echt de laatste keer is. Ik weet niet zo goed waarom ik maar blijft doorgaan. Misschien alleen maar omdat ik niet meer kan ophouden. We hebben er al zoveel energie in gestoken... dat het steeds moeilijker wordt om er een punt achter te zetten. Net als met auto's die gebreken vertonen. Hoe meer je erin hebt geïnvesteerd... hoe moeilijker de beslissing om ze weg te doen. Dus breng je ze tegen beter weten in... nog maar eens voor de aller, allerlaatste keer naar de garage. Als je eenmaal in die medische mode zit... kom je er niet zo makkelijk weer uit... De artsen zeggen na iedere mislukte poging... dat wij toch echt tot de groep kansrijke horen. Er vindt steeds een bevruchting plaats... en de embryo's zijn van goede kwaliteit. Dat de innesteling steeds niet lukt, is pure pech. Dus het zou zonde zijn om het nu op te geven. U hoorde Judith Uiterlinde die voorlas... uit haar eigen biografische boek IJsprong... een verhaal over liefde en het verlangen naar een kind... Zij en haar man hebben inmiddels twee dochters geadopteerd. Bart Fauster zit hier in de studio, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. Eh, als je vaak die verhalen hoort van vrouwen met een, met een kinderwens... dan zou je ook op een gegeven moment denken van nou ja, geef het alsjeblieft op. Is het niet zo dat als je steeds meer technieken aanbiedt en mogelijkheden... dat mensen alleen maar langer en langer en langer doorgaan... en dat het op zich een leidensweg wordt... Ja, ik, ik, ik word ook altijd wel stil van als ik zo'n verhaal hoor. Ik denk, het illustreert goed hoe ongelooflijk wezenlijk uh, zoiets is. Uh, hè, dat dat toch echt heel erg te maken heeft met... Een kinderwens met, is heel een, wezenlijk. Een kinderwens, en, met, en met, sowieso. Maar met name wat voor een absoluut drama het is in het leven... van een individu, hè, van elk individu, als het niet lukt. Uh, en ook hoe moeilijk het is om je daar overheen te zetten. Dus ik, ik denk één, dat het ook wel iets aangeeft... van hè, de, de illusie van de maakbaarheid. Hè, we, we, we zijn niet meer gewend om uh, tegenslagen te incasseren. En om dus te realiseren dat je het niet altijd kunt krijgen zoals je het hebben wil. Het andere is, wat je zelf aangeeft... ja, wij zijn er ook wel goed in, denk ik, om valse hoop te geven. Om elke keer maar weer op iets nieuws te focussen. Maar eigenlijk, in sommige gevallen, wisten we maar waar, wanneer... is dat gewoon uitstel van executie. En ook, ik probeer al jaren en ik beweer al jaren dat wij dus niet alleen maar moeten focussen op het positieve... op het feit dat het lukt, wat gelukkig in het merendeel van de gevallen wel zo is... maar dat je van het begin af aan, en ik doe dat bij de patiënten die ik ook zie... vanaf het eerste gesprek dat ik heb, dat ik meteen meeneem in het hele traject... dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn dat het niet gaat lukken. Moet het vergoed worden? Dat is ook een discussie. Mensen, ja, De middelen zijn schaars. Er is een enorme druk, zeker ook met vergrijzing, op... De medische stand. Er wordt ook gezegd van, nou ja, dit is uiteindelijk een soort luxe, een kind. Het, het is niet alsof je leven ervan afhangt. Je bent niet echt ziek. Dus als we dan toch middelen moeten gaan uh, verdelen en allokeren, dan moeten we misschien daar wat weghalen. Wat vindt u daarvan? We zitten midden in die discussie, hè, omdat in het regeerakkoord staat dat men, het minder, uh, dat men minder geld aan, aan onvruchtbaarheid, aan IVF wil uh, besteden. Dus we zitten daar midden in. Ja, het, aan de ene kant geeft het wat aan over hoe vaak toch... Onvoldoende wordt ingezien wat een buitengewoon belangrijke gebeurtenis is. Dit is voor mensen. En ook wat hoe buitengewoon gefrustrerend dit is. Dus het heeft heel erg te maken met hun kwaliteit van leven. Je kan ook zeggen vanuit de samenleving. Ja, er worden al zo weinig kinderen geboren. Met alle economische gevolgen van die. Misschien heb je ook nog een economisch argument. Want in dat licht. Hè, elk IVF-kind is ook een toekomstige belastingbetaler. En dan is de, de, de kosten van IVF. Zijn maar heel gering. Ik vond het wel grappig dat het Vaticaan pleitte voor een terugkeer naar seks. Seks en het Vaticaan... waren nooit altijd zo'n warme combinatie. Maar die zeggen... seks is toch gewoon de manier waarop je dat doet. En we moeten zo min mogelijk... dat kunstmatige traject in. Nou ja, het blijkt dat, dat seks natuurlijk voor een deel van de paren niet uh, werkt. Want anders, uh, tenzij er seksuele problematiek is. Uh, maar, dat is uh, nou ja, zeg maar dat is een minderheid van, van de patiënten die wij zien waarbij het niet lukt. Uh, het probleem is, dat we, en daar is deze mevrouw van net ook een goed voorbeeld van... dat we vaak niet de vinger erachter kunnen... Krijgen, hè? Niet een duidelijke oorzaak kunnen vinden wat het probleem is. Nou ja, mensen staan... zijn vaak te oud. Dat is vaak een probleem. Exact. Uh, en daar kunnen we natuurlijk weinig aan doen. Behalve, hè, dat is de, de discussie van vandaag de dag... op jongere leeftijd eicellen invriezen... zodat we niet uh, geconfronteerd worden met vrouwen... die in feite nog te oud zijn om spontaan zwanger te worden. De toekomst... Um... U zegt aan de ene kant van ja, uh, het onderzoek zou veel meer erop gericht moeten zijn... om het allemaal klantvriendelijker te maken. Om, om te zorgen dat het uh, voor degene die de behandeling ondergaan vriendelijker wordt. Wat, wat bedoelt u daar precies mee? Nou, vriendelijker is minder risico's en bijwerkingen, uh, Maar ook minder kans op complicaties. Hè. Kijk, niks is zonder prijs. Ook IVF niet. Uh, het percentage complicaties is laag. Maar die complicaties zijn vaak wel ernstig... Uh. En een complicatie zou kunnen zijn bijvoorbeeld de octomum. Eh, 2008 was het geloof ik in Amerika. Een vrouw die een achtling kreeg. Is dat een complicatie? Absoluut. Uh, dat is ja, ik kan zeggen, een Dit is natuurlijk iets wat nooit en nooit had mogen uh, gebeuren. Maar bij complicaties denk ik in eerste instantie aan het feit dat de stimuleren van de eierstok te hard gaat. En dat heet de hypostimulatiesyndroom. Dat is een ernstig, een zeldzaam, maar ernstig uh, bijwerking. Het moeten dus allemaal fijnmaziger, uh, we moeten eraan gaan werken om niet zo heel veel hormonen erin te stoppen en zo heel veel eieren te oogsten, maar om het allemaal wat preciezer te maken. Exact. En dat geldt, hè, een andere grote uitdaging als je meer natuurlijk IVF ziet in, in, kijk we hebben het nu steeds gehad over IVF in Nederland of IVF in de westerse wereld. Uh, hè, je kan je voorstellen dat er in andere delen van de wereld ook mensen zijn voor wie IVF een, een, een goede behandeling is, uh, hè, maar in, in nou, de, de, de, de developing countries, uh, waar gewoon dat geld er niet, niet voor is. Uh, hè, en daar... een, een ander ding wat, wat nu natuurlijk ook speelt, zeker ook in, in uh, andere landen, is selecteren wat voor kindje je precies wil. Dat begint ook steeds meer, bijvoorbeeld een kindje zonder ziektes, maar misschien ook wel een jongetje of een meisje, of misschien mensen die zeggen, nou ja, ik wil vooral een intelligent kind, dus ik wil ook een aparte ei- of zaadbank voor intelligente ja. mensen. Hoe denkt u daarover? Nou, of, of Sorry, uh, uh, embryoselectie... is natuurlijk een... een, een, een buitengewoon ingewikkeld... Uh, geheel. Het is ook niet voor niks dat we daar... Nou in het boek wel uitgebreid op ingaan. Kijk, embryoselectie... De, de, de, de goede vorm van embryoselectie... is de PGD, pre-implantatie, genetische diagnostiek... bij families met aangeboren afwijking. Dat is in feite ook een vorm van embryoselectie. Dat is om medische redenen. U, zegt, u hebt het net al over hè, de, de misschien minder medische reden... of niet medische reden, bijvoorbeeld uh, geslacht. Hè, van maar ik gaan wil... we toe naar een samenleving waarin uh, ons kind gewoon maakbaar wordt? Dus niet alleen een kind op bestelling... maar ook een, een kind met eigenschappen die wij van tevoren bedacht hebben? Ja, de, de, ik denk voor een stukje wel. En dat is het al wat ik net zei over de, de embryoselectie. Dus de, de maakbaarheid ja, maar wel met stapjes en, en, en wel overwogen. En het is natuurlijk niet zo dat je kan zeggen van... ja, nu moet je het maar allemaal overlaten aan, aan, aan moeder natuur... en straks kunnen we het helemaal designen zoals we het hebben willen. Zo niet. Maar dat lukt ook niet. Dat zie je al bij, bij dieren, dat het toch nog best moeilijk is. Exact, maar goed. Niemand kan over honderd jaar kijken, maar daarom, je moet het stapje voor stapje doen. En je kan niet anders dan daar pragmatisch in zijn. En gewoon die stapjes op zich allemaal bekijken. Zijn ze veilig, zijn ze safe, zijn ze doelmatig? Uh, en, en, en niet onze ogen daarvoor sluiten. En dus uh, tijd voor zo'n commissie die daar bijvoorbeeld uh, over zou kunnen oordelen. Ik zou dat een heel goed idee vinden. Babymaking heet het boek, geschreven door Bart Fauser en Paul de Vroei... over de nieuwe reproductieve behandelingen. Dank u wel, Bart Fauser, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde... aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. En dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden... via onze website www.labyrinth.nl. Volgende week zondag zijn we er natuurlijk weer op dezelfde zender... op dezelfde tijd, dus tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het journaal en daarna Holland Doc Radio. Ik wens u nog een hele fijne avond.